Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken laait het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Kadisha Ariep vertrekt met trom uit de Tweede Kamer. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Tegen de Telegraaf zegt ze geen afscheid te komen nemen van de Tweede Kamer. En ook schrijft ze geen afscheidsbrief. Ariep is een van de langstzittende Tweede Kamerleden.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 Een groep activisten zegt dat ze in Amsterdam een woning hebben gekraakt van een Russische miljardair. Het pand zou eigendom zijn van Arkady Voloch, de oprichter van het Russische techbedrijf Yandex. Aan de gevel hangen spandoeken met Russische teksten als tegen oorlog en kapitalisme. Voloch staat op de EU-sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Het weer, vannacht steeds meer bewolking en uiteindelijk overal wat regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden en het waait flink. Morgen trekt de regen weg, de wind neemt toe. Aan zee kan het stormachtig waaien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. do for you. when To give me that nothing Cause next to him there is no other one He's very sexy and oh so sweet And he knocks me off my feet Say it,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 Turn us down Turn up the music Cause I'm trying to Hear the speakers loud. Turn up Face. I was the business no one could deny Now I've fallen from grace I just need a chance to forget about it Do you really care who is wrong or right?